Levi van Eck met het NOS-journaal. De situatie van de paus is de afgelopen 24 uur verslechterd, meldt het Vaticaan. Hij had vandaag een langdurige astma-aanval. Ook had hij bloedtransfusies nodig. Eerder vandaag meldden artsen van de paus nog dat hij aan de betere hand was. De 88-jarige kerkleider ligt al ruim een week in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. In de Oost-Franse stad Mulhouse is bij een mesaanval iemand om het leven gekomen. Ook raakten vijf agenten gewond, van wie twee ernstig. De verdachte is opgepakt. Volgens een Franse krant is het de man van 37 uit Algerije... die op een terreurbestrijdingslijst stond en Frankrijk moest verlaten. Hij viel agenten aan met een mes, terwijl hij Allahu Akbar riep. Een man van 69 uit Portugal die wilde ingrijpen werd ook aangevallen en overleed. De Franse president Macron noemt de aanval in Mulhouse een islamitische terreurdaad. In Roemenië is een voortvluchtige Franse crimineel opgepakt. Mohamed A. ontsnapte vorig jaar toen hij werd vervoerd in het noorden van Frankrijk. Het busje waar hij in zat werd aangevallen. Daarbij werden twee gevangenisbewaarders gedood. A. stond aan het hoofd van een criminele organisatie die betrokken is bij moorden en drugshandel. Honderden agenten zochten na zijn ontsnapping in Frankrijk naar A... Vandaag werd hij dus opgepakt in Roemenië. In Oostenrijk lijken de onderhandelingen over een coalitie zonder de uiterstrechtse FPE alsnog te leiden tot een akkoord. Eerder liepen de gesprekken tussen de liberalen, de conservatieven en de sociaaldemocraten nog vast. Maar de conservatieve EVP zegt dat de drie partijen er nu uit gaan komen. De FPE werd bij de verkiezingen in september de grootste partij, maar werd uitgesloten van de onderhandelingen. Nadat die stuk liepen, kreeg alsnog de FPE de opdracht om coalitiegesprekken te voeren. Maar die liepen ook op niets uit, waarna de middenpartijen opnieuw gesprekken begonnen. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Op verschillende plaatsen kan mist ontstaan en de temperatuur ligt rond de 6 graden. Morgen start grijs, later meer zon, het blijft droog bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate.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 Nightblock block Mainstage. Main Nieuwe aflevering van de Nightwalk. Hier op de EFM Zandvoort. De Nightwalk Mainstage. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance. R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste show nieuws. De party opdater natuurlijk de 10 boven beste plaatsen. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Types. En straks in het derde uur kreeg we naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. Als opening nieuwe muziek van Mark Tide en Oliver Lijn. Met een, een plaat uit de jaren 90 uh, op een, een nieuw, nieuw jasje gestoken. Oftewel een remix van... Got a man. Onderweg zometeen James Locke, Time for House. Maar eerst hoor je een uh, white labeltje. Mark Molina met uh, Paki Lando. Ja, ik moest even kijken hoe ik het uit moest spreken. Ik heb het al de hele week geoefend, maar het komt er nog steeds niet lekker uit. Zometeen een beetje shownieuws, maar er is natuurlijk muziek op de radio. Een hele goede avond. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Zanfort ZFM, the Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Vegas heet hij met Don't You... Don't Want It. Daarvoor daar we James Locke met Time For House. c hem voor de Nightwalk Mainstays iedere zaterdagavond zijn we bij hem. Met het beste vanuit de clubs op de radio en op de stream natuurlijk. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Het gaat niet goed met de gezondheid van Phil Collins. De zanger en drummer is ziek. En dan niet een beetje ziek, maar heel erg ziek vertelt hij in een gesprek met de tijdschrift Mojo. Collins heeft nooit officieel bekendgemaakt waar hij aan leidt. De 74-jarige Collins ging in 2022 alweer eh, met pensioen... omdat hij last kreeg van zijn handen en benen. Maar de muziek eh, die blijft hem wel bezighouden. Ik blijf steeds maar denken, ik moet naar beneden naar de studio... en dan gewoon kijken wat er gebeurt, zegt hij. Maar ik ben er niet meer hongerig naar. Het zit zo, ik ben ziek en dan bedoel ik echt heel erg ziek. Testify, het laatste solo-opend uh, met nieuw materiaal van uh, Genesis Rocker... kwam uit in uh, 2002. Collins bracht sindsdien geen... Uh, nieuwe muziek bij de huid op het uh, 2010 verschenen cover album Going Back. Nou kwam er geen nieuwe muziek meer binnen dus. En uh, toen Genesis in 2022 voor de laatste keer op toneel ging, had Collins op, uh, Collins op vanuit, een, uh, vanuit een stoel en drumde zijn zoon Nick. En Collins uh, brak in de jaren 70 door met uh, de band Genesis. In de jaren 80 ging de zanger en drummer. Ook solo werd hij nog veel succesvoller. Het scoorde meerdere hits zoals uh, In the Air Tonight. You can't hurry love. I don't care anymore. Nou, veel te veel muziek. fantastische artiest, maar uh, ja, 74 en het wil allemaal niet meer. Hè? Ja, tegenwoordig die uh, oude artiesten zijn met pensioen... en dan willen ze toch weer terugkomen. Maar uh, Phil Collins, ik zie het niet meer gebeuren helaas. Ik dat je denkt, maar ik ken die man niet. Dan nou moet je maar even googlen. YouTube heeft uh, genoeg muziek van Phil Collins. kun je gewoon beluisteren en dan uh, weet je waar we het over hebben. En het proces tegen de verdachte van de moord op uh, rapper Tupac Shakur... Uh, dat wordt een jaar uitgesteld. Dat meldt Amerikaanse ABC Nieuws afgelopen dinsdag. De rechter komt daarmee tegemoet aan het verzoek van de advocaten... van de verdachte Dwayne E. Davis. De rechtszaak tegen Davis is, plaats, uh, is uh, verplaatst... van maart dit jaar, naar februari 2026, de advocaten wilden extra tijd om getuigen te ondervragen. Het kunnen volgens de advocaten aantonen dat hun cliënt in 1996 niet aanwezig was bij de schietpartij in Las Vegas, waarbij Shakur om het leven kwam. En ook dat als je denkt van wie is die man? Toepak Shakur, nou fantastische rapper. Hij heeft ook films gemaakt en uh, ja, je moet wel even kijken op YouTube, daar vind je een heleboel muziek en trouwens uh, op de streamingdiensten, we mogen geen namen meer noemen, maar uh, dan kan je ook uh, het leven van uh, Tupac Shakur Meemaken. Het is een film slash documentaire. En dan zie je dan ook dat er de man doodgeschoten is bij een drive-by shooting. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met. Die rappers hebben Noord en Zuid, of Oost en West, weet ik veel. Maar die hebben ruzie met elkaar. En die zingen over elkaar. En ja, af en toe moet dat uitgekocht worden. En dat gaat dan niet met vuistjes, maar. En daarna bier ze drinken. Maar dat gaat gewoon met guns. En ze schieten gewoon. Ze schieten hier gewoon kapot. Dus. Zie we hebben antwoord. Ik wil weer veel te veel muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg zometeen David Pijn. En Vintage Culture. En Rafael Maar eerst hier Smokey Joe. En James Herman. Feel real good. I feel real good. Send for it. for The Night Walk Main Stage. The best new tracks in house, tech house, and more. Dead Counts, ook een oude plaat in een nieuw jasje gestoken. Een covertje. En daarvoor horen we David Peng En Vintage Culture en van Ellen met uh, Just Stay the Night. Even hem zandvoort, zaterdagavond. De Night Mainstage. steeds jouw warming up voor jouw stopavond. Ik heb even een beetje feestjes voor je. Een lijstje met feestjes, welke feestjes je kan gaan bezoeken. En als je daar nou denkt van nou, ik heb andere dingen, ik heb andere feestjes, andere muziekstijlen... ...je moet gewoon even kijken op uh, djkite.nl, daar vind je ook alle informatie over alle feestjes hier in de regio... ...en natuurlijk verder weg uh, in Nederland of zelfs buiten Nederland. En als eerste beginnen we met Escape in Amsterdam, special Brainwash. Vandaag zaterdag 22 februari, Het begint om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. En natuurlijk niemand minder dan onze eigen zantwoord, dus zijn Raymundo, die binnenkort hier een mixje voor ons gaat maken... Die staat achter de deks en die doet ook de line-up. En vanavond heeft hij meegenomen Thomas Hensbroek. Sarah Lynn, Danique, On Percussions en MC Janto is ook aanwezig. Vanavond is Brainwash in The Escape in Amsterdam. En als we doorlopen, komen we bij Club R. Daar is vanavond afgekort Throwback. Dat begint ook om 5 uur. Duurt tot, nee, dat begint om elf uur. En dat duurt tot 5 uur. Als dus je om 5 uur komt, is het afgelopen. In Club Air vanavond uh, Throwback. Dat is uh, hiphop en R&B. En voor meer informatie afgekort in letters THRWBCK.nl of R.NL. Daar vind je al die informatie. En als je Hebt met hip-hop en RB, dan moet je naar de Melkweg gaan vanavond. Dat is vanavond wekelijks feestje Encore. En dat begint rond de klok van middernacht. En dat is natuurlijk de Hope of Hip-hop, RB, Afro en Dancehall. Dan wordt meer informatie aan elkaar geschreven. De website EncoreAmsterdam.nl of melkweg.nl, daar vind je ook genoeg informatie. En de line-up is een ander van Lee Mills, Backyard Sound System, The Win en Dash. Vanavond dus in de Melkweg ...wekelijks feestje Encore, de Hope of Hip-hop en RB. En dan hebben we nog een feestje wat erg populair is? Dagfeestjes, ja. Ik heb er nooit echt bij stilgestaan dat dat echt populair was. Maar het, ja, ze zijn tegenwoordig bijna altijd uitverkocht. Dat heb ik gehoord, hè? Happy Feelings Winter Festival. En dat is op de Thuishaven-terrein in, uh, in Amsterdam. Vanmiddag om 1 uur begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond. En dat is de 90s Zero's RB Classics, Disco en House Classics. En voor meer informatie check de website uh, happyfeelings.nl of thuishaven.nl. En de line-up, uh, onder andere de mainstays, Benny Rodriguez. Bibi Sack, Emma Champagne Queen, Happy Feelings Sound System en Laura Meester, B2B Mina en uh, nog veel meer check gewoon even de website uh, Happy Feelings aan elkaar geschreven Happy Feelings net als het einde een s en dan punt en L. daar vind je al die informatie en dan gaan wij weer doen met muziek Soul Magic Emily Soul Fusing en Nasby in de Odyssey remix van Get Your Thing Together How we doing this world? zieker in een nieuw jasje gestoken. Zo wordt het even tijd voor de Nightwalk 10. In welke plaatsen er zijn erg populaire de clubs? Op de streams, op de radio en op de indoor festivals. Deze week op 10 Nick van Julie en Robert Cartouz met uh, Set Me Free. Op 9 Another en Kaboosh Oriental Choir met uh, Falling uh, Feels Like Flying. Op 8 Each Everything met uh, Upside Down. Op 7 Nick Curly met We Love. Op 6 Prospa en Rob met This Rhythm. Op 5 deze week Prank met Heat. Samen met Hudsins uh, 2 ...die hebt de remix gemaakt op 4 part-shop. Too cool to be careless. Op 3. De plaat die wekenlang op 1 heb gestaan. En vorige week eraf getrapt werd de Adventures of Stevie V in de remix van Pasha met Dirty Cash, Money Talks. Deze week op twee een nieuwe nummer op twee. Chris Lake en Abel Balder met Easy My Mind. Nee, Easy My Mind moet ik zeggen. En deze week, vanaf vorige week stond hij voor het eerst op één. En deze week nog steeds op één. Ook een oude gouden klassieker. De Shapeshifters en uh, Tripolism met Lola's Team. En je hoort hem nu op CFM's antwoord. De nummer één in de Nightwalk 10. De Shapeshifters in de Tripolism remix van Lola's Team team. main stage live, live. in the mix. Mix, mix, mix, mix number one in advanced dance music <laughs> live at the night walk main stage Dat was Gary Chaos met Tila en daarvoor horen we Selina Folder samen met de House Gospel Choir met Be Together. <laughs> Ik heb vandaag mijn bril op, maar uh, af en toe zie ik het beter zonder bril, dus of je nou na een bepaalde leeftijd weer beter gaat zien, ik weet het niet. Ik twijfel wel eens, maar uh, het kan ook gewoon aan het bier liggen natuurlijk. Hè. Het eerste uurtje zit erop, niet getreurd, zo meteen het teams en weer. Dan is het tijd voor DJ Mauso met zijn global househouse. Straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met de beste van de clubs uit Italië, met DJ Kelly. En DJ Mauso, die heeft vandaag een iets andere mix dan normaal. Een beetje stevige tech house mix, uh, meer techno dan tech volgens mij, maar uh, hij is best stevig, dus dus, uh, hij gaat uh, er. Uh, nou ja, hij gaat niet. Hij heeft gewoon even een, uh, een afslagje genomen. Normaal gesproken een beetje relaxed Clubhouse, uh, Latin House. Uh, hè? Maar uh, nu uh, eventjes uh, een iets stevige mix, die hoor je zo meteen. Maar voor nu nog even muziek. Dieter Koon en Mark Pulatio hebben een remix gemaakt voor Energy. En ook misschien nog Nolak met tamboeries. Ik zeg tot zometeen. Aan de break. Love me with your energy. Zandvoort, Zandvoort.